Watermog moet met het televisiejournaal. De NS verwacht komende nieuwe reizigers door de aantrekkende economie. Om de drukte op te vangen wordt extra materieel ingezet. En mensen die buiten de spits reizen krijgen meer korting. Toch verwacht de NS dat er niet voor iedereen in de spits een zitplaats is. Eerder zei topman van Bokstel al dat er grote investeringen nodig zijn om de drukte structureel op te vangen. In Houston zijn tot nu toe ruim duizend mensen gered... uit de overstroomde delen van de Amerikaanse miljoenenstad. De meesten van hen zaten vast op het dak van hun huis. De stad is net als andere delen van Texas zwaar getroffen... door de enorme hoeveelheid regen van de tropische storm Harvey. In sommige delen van Houston kan in totaal 1,3 meter regen vallen. Het dodental van de aardverschuivingen en modderstromen in Sierra Leone is opgelopen tot zeker duizend. Omdat er na de natuurramp van bijna twee weken geleden nog honderden mensen werden vermist, was de verwachting al dat het aantal doden flink zou toenemen. Veel slachtoffers zijn meegesleurd door de verwoestende modderstromen. Anderen zijn omgekomen door ingestorte gebouwen. Veel kinderen uit de Syrische stad Raqqa hebben nog jaren last van trauma's door de vreedheden die terreurorganisatie IS daar heeft begaan. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. Hulpverleners spraken met kinderen die het IS-bolwerk zijn ontvlucht. Ze vertellen over executies, onthoofdingen en ontploffingen. De verkoop van eieren in de Nederlandse supermarkten is terug op het niveau van voor de Vipronil-affaire. Volgens het CBS lag het dieptepunt begin deze maand, toen er ruim een derde minder werd verkocht dan normaal. Supermarkten haalden veel eieren uit de schappen toen bleek dat ze mogelijk besmet waren. Pluimveebedrijven maken zich nog wel zorgen over de eierverkoop in het buitenland. Het weer nog. Vanochtend vroeg hangt op sommige plekken flink wat mist. Overdag is er vrij veel zon. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 28 graden.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 Stoot ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.